11 Uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Een van de twee verdachten van de roofoverval op de Haagse juwelier, Ruud Stratman, is afgelopen nacht aangehouden. Bij die overval werd Stratman doodgeschoten. De politie heeft de man op straat in de Schilderswijk in Den Haag opgepakt. Het is de 19-jarige Zia Broekjoe uit Den Haag. Twee verdachten waren sinds de overval op de juwelier vorige week woensdag voortvluchtig. De politie verspreidde gisteren hun namen en foto's. Daar hebben we nog veel tips op gekregen. Ruim 40 mensen die reageerden op, uh, op het nieuws. En die informatie in combinatie met het uh, rechercheonderzoek leidde tot het vaststellen van een locatie waar hij vermoedelijk verbleef. En daar hebben we een hele aanhoudingsactie omheen uh, georganiseerd. Raam 35 regieurs waren betrokken bij die aanhoudingsactie. We wilden hem heel binnen hebben. We wilden geen risico nemen voor hemzelf, voor, voor ons of voor de omgeving.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 Het ziekenhuis zegt dat het lastig is om snel mensen aan te nemen... omdat die vaak met hun partner naar Groningen moeten verhuizen. Het UMCG zegt dat er ondanks de problemen... voldoende bedden beschikbaar blijven om aan de vraag te voldoen. De Chinese dissident Quang, Quang Cheng is vertrokken... uit de Amerikaanse ambassade in Peking. Volgens een medewerker van de ambassade heeft Chen het gebouw... uit vrije wil verlaten. Hij is naar een ziekenhuis gebracht... waar hij is herenigd met zijn familie. De blinde dissident zat zes dagen in de Amerikaanse ambassade... nadat hij zijn huis in de provincie Shandong was ontvlucht. Chen stond daar onder huisarrest. Hij voert al jaren strijd tegen de Chinese een-kind-politiek. Op dit moment is de Amerikaanse minister Clinton in China voor jaarlijks overleg. De kwestie rond Chen dreigt het bezoek te overschaduwen. De Chinese regering wil dat de VS excuses maakt... voor het verblijf van Chen in de ambassade. In Frankrijk is een milieuactivist van Greenpeace... met een paraglider op het terrein van een kerncentrale geland. Hij wilde daarmee aantonen dat de centrale slecht is beveiligd. De man vloog met de glider over de centrale... gooide een rookbom naar beneden... en landde toen binnen de hekken van de centrale... in het zuidoosten van Frankrijk. Hij werd onmiddellijk gearresteerd. Vorig jaar beloofde de Franse regering... dat de kerncentrales beter zouden worden beveiligd. De activist wilde aantonen dat dat nog steeds niet is gebeurd. Dan het weer toenemende bewolking en van het zuiden uit buien met kans op onweer. Het wordt 13 graden aan zee tot 21 in het oosten. Morgen vooral in de ochtend buien en ongeveer 16 graden. ANEB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... tussen Hoevelaken en Voorthuizen, 8 kilometer. Er staat daar een vrachtwagen stil en die blokkeert de rechte rijstrook. A4 van, Den van Amsterdam naar Den Haag... tussen Dorp en Leidsendam, 3 kilometer. Daar staat een kapotte auto. De rechterrijstrook is afgesloten. A12 van Utrecht naar Den Haag voor Den Haag 3 en de A28. Utrecht richting Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweerd... en de afrit Den Dolder, 3 kilometer...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 Radio 1, de gids.fm met Deborah Plekkenhorst. Goedemorgen. Wat wisten de Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog van het lot van de Joden? Wisten ze ervan, maar liet het een onverschillig? Of wisten ze het niet? Historicus Bart van der Boom schreef een boek over het onderwerp en is zometeen hier. Slotracen is heel wat anders dan spelen met de autootjes op de racebaan die een neefje ooit van de Sint kreeg. Slotracen is topsport, zo vinden volwassen mannen. Straks een reportage over de toys voor wel heel grote boys. En Duitsland presenteert zich als de Europees kampioen van groene energie. Geen kerncentrales meer, maar groene stroom. Deze koerswijziging betekent wel dat de bruin kool weer van stal wordt gehaald. En willen we dat wel? Blijf aan het toestel of klik op de site: surf naar de een van de vermoedelijke daders van de juweliersmoord in Den Haag is opgepakt. Zo heeft de politie Haaglanden dus bekendgemaakt. Hij stond vandaag, net zoals de medeverdachte, met zijn volledige naam en een grote foto op de voorpagina van zowel het AD als de Telegraaf. Aan de telefoon is Theo de Roos. Hij is hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Tilburg. Goedemorgen, meneer de Roos. Goedemorgen. Met een grote foto op de voorpagina, is dat exceptioneel of zien we hier een trend? Het uh, is exceptioneel. Of het de trend is, dat uh, hoop ik niet. Uh, en, uh, de, de, de zaak lijkt uitzonderlijk genoeg uh, om, uh, om te benadrukken dat het om een uitzondering gaat. Hoe vaak is dit al gebeurd? Dat uh, de uh, gezochte persoon op voorpagina's stond, nou, ik, uh, ik heb dat niet nageflooid. Maar ik, ik ben het zelf eigenlijk, ik kan, kan me niet herinneren dat ik ben tegengekomen. Laat ik het zou zeggen. Maar de ernst van de zaak geeft in deze ja, zaak dus dan de doorslag? Ja, ze hebben natuurlijk een afweging gemaakt. Ze hebben uh, kennelijk ook uh, bij de familie gevraagd. Van, uh, de, weet u waar ze zijn? De familie heeft daar, dat lees ik in de krant hoor... Uh, niet aan meer willen meewerken Behalve dan die oproep gisteren van uh, de moeder van een van de twee... Uh, toen heeft de politie gezegd, ja, dan, dan zetten we door en dan vermelden we niet en laten we niet alleen die foto's tonen, want dat gebeurt wel vaker op zich, maar we vermelden er ook de namen bij. Dat is het uitzonderlijke in dit geval. Speelt de publieke verontwaardiging wellicht ook een rol? Ik geloof, ja, ik denk dat dat een factor is die zeker mee, meeweegt. Hè. Dat zijn natuurlijk toch wel, uh, die, die beelden op YouTube, ja, die liggen er niet om. Dat uh, is een manier van, van, van, van werken eh, die, die, die heel erg. Uh ja, veel emoties opwekt ook. Uh, maar wat ook een rol zal spelen is uh, dat er uh, twee vuurwapens in het geding zijn. En uh, uit aanhouding vanochtend van een van de twee uh, is ook gebleken dat men geen enkel risico neemt bij die aanhoudingen. Op de website van het AD staat uh, de opgepakte verdachte inmiddels uh, vermeld als ZIA B, met initialen dus. En de ja. telegraaf heeft ook een balkje over zijn ogen geplaatst. Ja. Maar uh, zijn uh, compaan de voortvluchtige Sandro, die wordt nog wel met zijn achternaam vermeld. Wat is daar de reden voor, denkt u? Ja, de dat kan ik niet precies beoordelen, want eh, dat, eh, ik vind het overigens wel goed hè, dat men weer teruggaat naar de routine hè, die bij, in ons land gebruikelijk is. Om uh, initialen te vermelden, we ten, bij grote uitzonderingen. Maar kennelijk uh, vindt de politie dat er nog wel een opsporingsbelang is uh, bij die anderen. En dat zoveel mogelijk mensen ook zijn naam weten om die opsporing uh, te, te vergemakkelijken. De pers schiet dus ook weer terug in de oude normen. Maar ja, nu een balkje plaatsen. Ik weet inmiddels hoe ZIA eruit ziet natuurlijk. Uh, ja, ja, maar goed, het uh, is toch, uh, vind ik het... Uh... Van een goede houding blijk geven. Dat je dat dan. Bij, hè, als de toestand enigszins genormaliseerd is, zeg maar. dat je dan weer de routine oppakt. ook al. Want dat is de eh, routine bij de pers. Zij schuiven ja, ook niet op. Ja, hier te landen eh, zonder dat dat verplicht is. of ergens in een wet staat. Eh, houden de, ja, eigenlijk wel praktisch alle media. zich aan, eh, aan die code. Dus balkjes en initialen terzij. Eh, het gaat om algemene. bekende Nederlanders bijvoorbeeld. die toch al zelf ook de publiciteit zoeken. dan eh, doet men dat. Niet. In Groot-Brittannië gaat justitie uh, nog veel verder zelfs met het vrijgeven van namen en, en foto's. Gaan wij misschien ook een beetje toch die kant op? Maar ja, Ik vind het nog te vroeg om te spreken van een trend uh, aan de hand van dit toch wel een hele uitzonderlijke en opmerkelijke geval. Uh, en inderdaad, uh, het klopt dat in uh, de Verenigd Koninkrijk uh, men uh, eigenlijk al heel lang met, uh, een stuk minder terughoudend is... als het gaat om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uh, maar daar hangen maar we ook op elke straat hoe camera's zijn? Uh, nou ja, er zijn ook meer camera's, dat klopt. Uh, dus uh, wat dat betreft uh, hoop ik dat uh, wij aan de Nederlandse cultuur in dat opzicht uh, vasthouden. Ja, de Nederlandse cultuur die bestond een jaar of dertig geleden nog wel uit die publieke verontwaardiging toen bijvoorbeeld opsporing verzocht van start ging. En wij inderdaad ja. werden meegevraagd om mee te kijken. Dus ja. er is wel een kleine tendens van, van schuiven te zien. Ja, kijk, u ziet het nu ook vooral in de sociale media bijvoorbeeld. Hè? Dat is het uh, misschien wel het echte nieuwe nu. He, dat, uh, ik lees hier het algeweer Dasblad, politie zet sociale media in naar overval Nou, dat, dat, dat maakt het mogelijk dat uh, burgers vrij massaal meedoen aan opsporingsonderzoeken. Uh, ik vind dat op zich niet, kijk, uh, dat is de stand van de techniek op dit moment. Dat men daarvan gebruik maakt, is licht voor de hand. Uh, het vraagt wel om uh, voorzichtigheid dat je het kaf van het koren kan scheiden. Dus het vraagt aan de politie wel veel professionaliteit... om daar op een goede manier mee om te gaan. Nu gaan de politiekorps in Rotterdam, Den Haag en Groningen... binnenkort ook een experiment starten... om dan delen van grote onderzoeken ook nog eens online te zetten. Bijvoorbeeld zoals ook bij bewakingsbeelden gebeurt. Mensen kunnen dan zelfs gewoon ook echt mee gaan kijken... tijdens het onderzoek met de rechercheurs en ook nog eens tips geven. Ja. Dat is weer een stapje verder. Heeft u daar nou hoge verwachtingen van? Nou ja, ik vind het... Nuttig experiment, dan, natuurlijk moet je proberen maar, eh, om, om de mogelijkheden die er zijn uit te buiten. Maar eh, niet voor niets, stond er in dat bericht, ik heb het ook gelezen, delen van eh, onderzoeken. De, dus de politie moet goed uitkijken. Met, eh, met een professionele bril naar kijken waar je de burger rechtstreeks inschakelt en waar, waar dat misschien niet zo verstandig is of waar dat juist aan rechts kan werken. Dus daar, ik denk dat dat de lessen zullen zijn uit die experimenten. En je niet laat overspoelen door uh, tips die wellicht uh, uiteindelijk tot niets leiden? Ja, dat is maar iets te noemen, hè, dat je de, inderdaad soms... Uh, mensen die uh, het enig vinden om Sherlock Holmes te spelen. En dan, uh, Een soort kluwedo, maar dan echt. Uh. Ja. <laughs> Oppassen ja. dus, ja. ja. Theo de Roos, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Tilburg. Hartelijk dank. En straks in het programma Lunch in het Mediaforum gaat het ook over het online zetten. En plaatsen van namen en uh, foto's van de verdachten. De het zien van een grote racebaan met autootjes... doet de meeste jongens harten wel harder kloppen. Maar ook veel volwassen mannen kunnen zich met hart en ziel... aan de raceautootjes verpanden. Anita van der Huls, jij weet er alles van... want jij bezocht de slotraceclub in Zwaneburg. Ja, dat heb uh, ik gedaan en dan betreed je meteen... een. Geheel andere wereld. Het is op vrijdagavond. Je hebt een winkel. Je kan er via de winkeldeur niet in, maar wel via de zijkant. Het is een grote loods. En daarin een aantal hele grote racebanen. Dan moet je denken echt aan een soort van Prins Klausplein. Met Tunnels en over elkaar heen en onder elkaar door, en dan steeds uh, met uh, zes sporen. En op die sporen racen tegen elkaar allerlei kleine uitgaven van bestaande types uit de GT-klasse. Dan heb je het over kleine Porsches, BMW's, Mercedes, SLS, Jaguars. Dan in de originele kleuren, dus zoals ze in het echt gereest hebben... en zelfs met de reclameuitingen, zoals die in het echt waren. En wie staan er dan langs de kant die aan het racen zijn? Zijn dat vaders met kinderen? Nou, dat zou je denken, maar dat is niet zo. Nee, um, uh, Je, je schat ze zelfs een beetje jong in als je zegt 30-plus. Oh. Uh, maar dat zijn... Ja, als je als er je zo, zo naar kijkt, dan, dan, dan zie je mannen die vroeger een racebaan gehad hebben. En uh, in de tijd ook dat er nog niet zo heel veel ander speelgoed was. Hè. Geen, geen uh, computerspelletjes enzovoort. Uh, en die daar uh, racen. Er komen ook wel uh, mensen die internationale wedstrijden rijden. Want het is een internationale sport. Uh, Duitsland is een groot land, dat zal je niet verbazen. Ook in het slotracing. Um, hier gaat het om een echte uh, amateurclub. En dan, uh, waar dus ook wel uh, dit soort mensen die het internationaal doen, de club bezoeken. Hè. Maar door de weeks zijn het mannen die sleutelen uh, aan hun autootje. En dan elke vrijdagavond racen. Aan de leiding, Mak met 49 rondes, gevolgd door André, ook 49 rondes, maar nu op de langzame baan 6. Ton, derde plek, met 47 rondes, Bert, 46 rondes, Louis, 40 rondes en Jan, 38 rondes. Henry van Gool, u bent aan het sleutelen. Maar wat versleutelt u nou aan zo'n uh, race auto? En dat heeft hier te maken met hoe hoog de auto staat. En hoe hoger de auto staat, hoe minder fijn dat hij rijdt. En hoe lager, hoe beter dat hij rijdt. Zo... Er zijn wel regels voor, hij mag niet uh, te laag. Ja, en ik ben net gekeurd, ik was iets te laag. Daarom moet ik nu gaan sleutelen om hem iets omhoog te brengen. Yeah. <laughs> Jammer, hè? Ja, de grens opzoeken hè? Het is net de Formule 1. Dan doen ze precies hetzelfde. <laughs> 148 gram 05. Ja. Gabriel in Abniet, nu bent u aan het wegen. Ja, nu weeg ik het chassis. Het is eigenlijk nog redelijk zwaar. Echt een hele zware auto. Absoluut, hij heeft de keuze hier om bij de Jaguar, in plaats van het originele interieur en ramen, wat uit plastic is, nagemaakte lexaanramen in het interieur te gebruiken, dan wordt hij ook ruim 7 gram lichter. Het is ook heel veelzijdig. Hè? Mechanica komt bij kijken voor chassis. Het modelbouwen komt erbij voor de carrosserieën. Elektronica komt erbij als we met verlichting rijden of de regelaars zelf bouwen. Dus daar, het is echt veelzijdig, het hobby. Ik zie nu krioelende autootjes op zo'n racebaan. Dan en ziet u nou welke auto snel gaat het goed doet? Stille auto's zijn snel. Dat is altijd gezoen. Dat is, als, het, als, het, als het loopt als een naaimachientje, net zoals oma zei, dan, dan is het snel. We hebben een auto met technische problemen, we kunnen hem horen rakelen. Willem Kloppenburg, ja. is slotracer nou een echte mannensport? Ja, Het is wel 99% mannen, hetzelfde als de IT. Het is merendeel mannen, toch wel. En dat komt vanwege de liefde voor de techniek, ja, die vrouwen dat... niet hebben? Nou, dat laatste dat wil ik niet zeggen. Maar de, de, de, ja, ik denk wel dat het toch een beetje een beetje mannetjesgebeuren is. Met de auto's en uh, kijk eens wat van een auto ik rijd. Ja, dat, dat, dat zit er wel een beetje in. Maar er zijn wel vrouwen hoor, hier en daar, uh, die, die wel ook meedoen. Maar het is minimaal. Dan maar de die jongens onder elkaar. Ja, je moet het zo zien, überhaupt gewoon in deze tijd. Uh, hetzelfde als dat alle mensen die spelen thuis wel eens een potje pesten of klaverjassen. Of misschien een, een rondje bridge, maar... Hoe ver ben je gek van het spelletje dat je elke vrijdagavond of één keer in de maand... gewoon naar een plek gaat speciaal om dat te doen. En Dan ga je nog een stapje verder. Zoals wat, wat Willem en ik en Gabriel doorgemaakt hebben. Want hoe ver ga je dan om op een gegeven moment nationaal of internationaal te gaan? Dan is het... Uh, ja. Dan krijg je een heel andere oude jongens. Circuit. Want als we nu met oude jongens zitten, dan zijn het oude jongens uit Finland, uit Zuid-Afrika, uit Engeland. Als we elkaar tegenkomen, weer eens op zijn internationale race. Nou ja, natuurlijk hij maakt het er deel van. Absoluut. Dus uh, Jan uh, zit jou nu op de hielen, doe je? Ja, zit moeten ertussen. We Jan op de hielen gezeten. Je hebt gepiept en je bent helemaal heen getrakt. We nee, nee. op de tunnel, ja, ja gaat het verder en we zijn in. Dat, wat doe je nou, man? Ze vliegen ook wel uit de bocht, hè? Ja, daarvoor staan dan dus de mensen die niet rijden langs de baan, net zoals in het echt. Die heet ook de Marshalls, en die hebben de taak om de auto's dus weer in het slot te doen. Het prepareren van zijn auto, ik bedoel, voor, heel simpel, voor, voor Engeland, daar zijn we dan drie maanden zijn we daar bezig om één klein autotje. ...voor te bereiden voor één race. En dan denk je, waar gaat dit over? Die jongens zijn toch helemaal gek geworden? Dat zijn we natuurlijk ook. Maar het is wel nodig, wil je daar goed presteren? Dus dan zijn we eindeloos aan testen, en testen, en testen. En dan gaan we s'avonds op pad naar banen. Uh, alleen maar om te testen. Weet je, op een gegeven moment die autootjes, daar ben je na een aantal jaren... Ja, ...dan ken je dat allemaal wel, maar gewoon de mensen... ...het is een mini -cosmos. En dat is leuk. Bijvoorbeeld, er zijn een hele hoop Formule 1 coureurs Je weet zelf niet zo heel veel van autosport, geloof ik. Niet overdreven veel. Niet overdreven, nee. maar goed. Eh, grote mensen, dus uit de grote namen uit de autosport. Of ze nou uh, wereldkampioen zijn of niet. Geef ze dan een auto, het maakt niet uit hoe groot. In het klein vinden ze dit ook leuk. Er zijn dus echt mensen die gewoon ja, professioneel racecoureur uh, zijn. Maar die doen ook deze hobby. En dat, dat, ja, tot de grootste naam. Ercon Senna was gek van slotwezen bijvoorbeeld. Nou, dat is dan een naam die de meeste mensen nog wel kennen. Dus uh, ja, het gaat hier op schaal. Zij, internationaal slotracer Tamar Nelwan. En samen met Willem Kloppenburg won hij eind maart de 24 uur slotrace in Birmingham. De Gids.fm Toen Zijs inkwart en zijn trawanten hier binnenkwamen... maakte Nederland al gauw kennis met het mensonterend antisemitisme. De Joodse bevolking werd in een afgegrendeld ghetto gedwongen... en moest het merkteken dragen dat hen van de andere Nederlanders isoleerde. In 1942 begonnen de systematische deportaties uit Nederland. Ze werden de treinen ingedreven die met toenemende regelmaat tussen het verzamelkamp Westerburg en Auschwitz heen en weer reden. De Duitsers kenden hun lot, ook al zeiden ze later van niet. Een fragment uit het Polygoons Of Duitse soldaten van de Holocaust wisten is minder interessant... dan de vraag of de Nederlanders het wisten. En ja is de gangbare opvatting. Wij Nederlanders hebben onverschillig toegezien... hoe honderdduizenden Joden naar de slagbank werden geleid. Historicus Bart van der Boom nuanceert dat beeld nu in zijn boek... Wij weten niets van hun lot. En Bart van der Boom is bij me aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is al wat kritiek op uw boek, zo kort na de verschijning. Dat, dat straks. Maar eerst wil ik toch even naar uw verhaal. U zegt, Nederlandse burgers wisten niet dat Joden na hun deportatie meteen werden gedood. Maar wat wisten ze dan wel? Nou, ze weten eigenlijk euh, niets. Dat wil zeggen, zekere kennis is er niet. Maar er zijn wel allerlei vermoedens en geruchten en veronderstellingen. En die veronderstellingen zijn heel somber. Men gaat ervan uit dat... De Duitsers de Joden haten, dus als ze die mensen massaal naar Polen gaan vervoeren... is dat niet om ze daar keurig te gaan verzorgen. Dus iedereen gaat ervan uit dat Joden in kampen zullen worden opgesloten... waar ze heel hard zullen moeten werken. Waarschijnlijk harder dan de meeste mensen kunnen volhouden. En wie heel somber is, die denkt dat mensen die niet kunnen werken... aan hun lot worden overgelaten of misschien zelfs wel worden vermoord. Dus dat daar op den duur heel veel doden gaan vallen... dat is een, een bijna vanzelfsprekendheid. Maar opstand was er niet. Opstand tegen de jodenvervolging. Precies. Nee, die, die, die is er niet. Nederland is, uh, uh, is gehoorzaam. Uh, dat geldt voor joden en voor niet-joden. Uh, dat is op zich niet zo heel verrassend... want dat is de houding van de bevolking in het algemeen... tegenover alle maatregelen die de Duitsers nemen. Maar dat levert dus gelijk het grote mysterie op. Hè. Hoe kan het dat een uh, bevolking toch redelijk uh, passief toeziet... terwijl joden worden gedeporteerd? Nederland-deportatieland zijn wij zelfs op een gegeven moment geworden. Ja, dat is het, dat is het gangbare beeld. En uh, uh, dan is de vraag, hoe kan dat? En uh, het, het nu gangbare antwoord... en dat is wel begrijpelijk, maar onjuist... Um, is dat het de mensen blijkbaar niet kon schelen. He, want Er gebeurt hier een vreselijke misdaad. Mensen komen niet in opstand. Dus blijkbaar kan het ze niet schelen. Dat is de redenering. Onverschilligheid, lafheid? Ja, ja het kon mensen niet schelen. Uh, en zo is het gebeurd. Dat is een, nogmaals een begrijpelijke redenering. Maar hij klopt niet. Want als je gaat... Um, kijken wat mensen eigenlijk dachten... en dat kun je achterhalen door dagboeken te bestuderen... zoals ik heb gedaan... Eh, dan zie je iets heel verrassends... namelijk dat dagboekschrijvers zich juist heel erg boos maken... over de jodenvervolging. Die zijn helemaal niet onverschillig. Die vinden de jodenvervolging een heel ernstige misdaad. 164 dagboeken heeft u in totaal bestudeerd voor dit ja. boek. Er zijn er zo'n 3000 uh, overgebleven... of eigenlijk ja. bewaard gebleven. Waarom ja. heeft u die 164 genomen... en is dat ook dan wel een representatief beeld? Um, uh, Heel veel van die 3000 dagboeken zijn niet bruikbaar... omdat die maar over een klein gedeelte van de oorlog gaan. Dus die gaan alleen maar over een heel korte, dramatische periode. Daarnaast zijn er vrij veel niet bruikbaar... omdat die eigenlijk maar over één onderwerp gaan. Bijvoorbeeld de schaarste of alleen maar over het oorlogsverloop. Dus dan vallen er heel erg veel af. Die 164 heb ik uitgekozen omdat dat dagboekschrijvers zijn... die een vrij brede belangstelling hebben. Die lang schrijven, liefst gedurende de hele oorlog en over vrij veel verschillende onderwerpen schrijven. Um, uh, dat zijn het dus 164. Is dat representatief? Nee. Uh, want dagboekschrijvers zijn alleen al niet representatief... omdat ze een dagboek schrijven. Uh, en hoogopgeleide stedelingen zijn oververtegenwoordigd. Maar het is wel een heel gevarieerde groep. Er zit, er ook, er zit ook een boer uit Limburg bij en een, een, een beddenverkoper uit Leeuwarden. Dat is wel een heel gevarieerd gezelschap. Maar niet representatief voor de Nederlandse bevolking. Zes jaar geleden kwam er ook een boek uit tegen beter weten in... van de onderzoeker Is Fuisje. En die schrijft ja, eigenlijk al via de illegale pers en Radio Oranje... werd in 42, 1942 al duidelijk gemaakt dat Hitler uit was... op de vernietiging van het gehele Jodendom. Nederlanders wisten het dus ja, wat u zegt, men zegt het al in de dagboeken, ze wisten het dus wel degelijk. Ja, dat zegt Fuisje. Um, uh, uh, dat is wel begrijpelijk dat hij dat zegt, maar hij maakt één uh, tamelijk cruciale fout. Hij gaat er namelijk vanuit dat als in de krant staat, of op de radio wordt gezegd... of in een dagboek wordt geschreven dat de joden worden vernietigd of uitgeroeid... en die termen worden veel gebruikt, dat men daarbij zich zoiets voorstelt... als Auschwitz of Sobibor, namelijk onmiddellijke moord... En een van de onthullende dingen van dagboeken is... dat je daarin ziet dat dat niet is wat mensen zich voorstellen bij vernietiging. Dat kunnen ze zich namelijk helemaal niet voorstellen. Dat mensen in een soort fabriek worden vermoord. Dat, daar komen de meeste mensen helemaal niet op. Dus zij praten wel over vernietiging en uitroeiing... maar daarmee bedoelen ze een dood op termijn. Wat ook heel gruwelijk is... en wat helemaal niet een raar gebruik is van die term vernietiging. Mensen gaan ervan uit als de oorlog nog lang duurt... dan is dat het einde van het Joodse volk. Maar als de oorlog over een paar maanden afgelopen is, en dat denkt men als maart, dan komen de meeste van die mensen terug. Er is zelfs een fragment uit het dagboek van Etty Hillesum wat u heeft bestudeerd, waarin ze bijvoorbeeld ook beschrijft dat ze nog even naar de tandarts gaat of Precies. naar de kapper. Ja, uh, Hillesum dat is een heel beroemd dagboek. Dat is een van de vele dagboeken waar je dat aan kan zien. Etty Hillesum zegt wij hoeven ons geen illusies te maken, ze zijn uit op onze vernietiging. Nou, dat, uh, dat wordt dan ook bijvoorbeeld door deze meneer Vuijsje geciteerd. Die drukt dat dik, dik af en die zegt dat Etty Hillesum weet van de holocaust. Maar in de volgende zin ongeveer zegt ze dus... ik neem niet alleen mijn zware schoenen mee, ik neem ook mijn sandalen mee. Kan ik eens wisselen? Vraagt ze zich af welke boeken ze mee moet nemen. Ze zegt, ik moet naar de tandarts, anders krijg ik daar kiespijn. Ik hoop dat mijn blaasontsteking dan over zal zijn. Dus zodra Etty Hillesum concreet wordt stelt zij zich niet iets voor wat lijkt op Auschwitz of Sobibor. Zij stelt zich niet voor dood bij aankomst. Zij stelt zich voor een kamp waar het zwaar zal zijn. Maar niemand weet hoe zwaar en hoe lang je het daar volhoudt. Men had geen idee. Nee, mensen kunnen, zich, mensen kunnen zich de werkelijkheid van de holocaust niet voorstellen. Ze zijn niet naïef, ze stellen zich wel iets heel vreselijks voor... maar wel iets fundamenteel anders dan de werkelijkheid. Kunt u uit de dagboeken ook een beetje opmaken waarom uh, wij dan toch... Toekeken, behalve wellicht die angst misschien voor Duitse repercussies? Uh, nou, dat, dat is een, een, een cruciale reden, de angst. Uh, uh, kijk, dat is in het algemeen de reden waarom mensen gehoorzaam zijn. Ze hebben het idee, de Duitsers voeren een schrikbewind. Zodra je je verzet, uh, maakt dat alles alleen maar erger... En daar zijn goede redenen voor. Hè. En als je onderdook, werd je meteen gedood? Precies. Dus als mensen moeten bedenken... dat zie je heel goed in de dagboeken van Joden. Die zijn daarom ook heel interessant. Die moeten zich afvragen, wat moet ik doen? Moet ik gehoorzamen en gaan naar Polen? Of moet ik onderduiken? Veel Joodse dagboekschrijvers die beschrijven dat in detail... hoe ze die afweging maken. En die is heel fascinerend, want dan zie je dat ze... aan de ene kant denken, ja, als ik onderduik... en ik word gepakt, dan ben ik er geweest. Dan ga ik naar Mauthausen, daar ben je in drie weken dood. Als ik ga dan zal het ook geen pretje zijn, maar dat hou ik wel een paar maanden vol. En tegen die tijd is de oorlog afgelopen. Dus die precieze inschatting van wat er in Polen gebeurt... is cruciaal om te snappen waarom mensen doen wat ze doen. En dat is een soort keuze voor het minst kwade? Het is de keuze voor het kleinste kwaad, erger voorkomen... En tegenwoordig, als mensen denken we erger zo'n frase gebruiken... en dan denken aan de jodenvervolging, begint iedereen cynisch te lachen. Omdat iedereen zegt, ja, maar in het geval van de jodenvervolging... is er geen erger om te voorkomen. Dat is helemaal waar. Maar dat is dus precies wat mensen destijds niet wisten. Want wij weten dat nu, maar destijds Natuurlijk. Dus voor ons is volstrekt helder alles beter dan op die trein stappen. Maar dat is precies wat de tijdgenoten niet weten. In de Volkskrant was er ook een, een briefschrijver die heeft gereageerd op uw boek. En die refereerde ook nog aan het feit dat de joden die de kampen wel overleefden... bij terugkomst in Nederland nogal en onverschillig werden ontvangen. Dus toch weer die onverschilligheid. Ja, daar zijn ook veel, uh, daar zijn veel voorbeelden van. Um, um, uh, dat toont aan dat er na de oorlog nog steeds antisemitisme is. He, bedoel, er zijn vreselijke voorbeelden van... van Joden die naar hun hoofd krijgen, jammer dat ze jou niet ook hebben vergast. Dat geeft natuurlijk te denken over de houding van, van mensen. Tegelijkertijd is het ook weer niet zo heel verrassend, hoe schokkend ook... want er was voor en tijdens de oorlog ook antisemitisme. Uh, een van mijn dagboekschrijvers die maakt zo'n incident mee. Uh, die beschrijft vlak na de bevrijding hoe er uh, op, de, op straat voor zijn deur... een hoop hijsa uitbreekt. Hij gaat naar buiten, daar treft hij een Joodse vrouw aan. zegt hij, En die is heel boos want die ziet op de deur van zijn buurman een hakenkruis staan. En ze zegt, het is de oorlog is voorbij, dat hakenkruis moet daar weg. Die buurman zegt, ja, dat hakenkruis krijg ik niet weg... is er met teer opgesmeerd. Uh, dat wordt een hele woordenwisseling. En op dat moment kiest mijn dagboekschrijver, meneer De Neven uit Rotterdam... die kiest de kant van zijn buurman en die zegt tegen die vrouw... is het nou eindelijk is afgelopen met die Jodenhebel? Dat schrijft hij in zijn dagboek op, dat hij dat heeft gezegd. En hij zegt daarbij, zo zie je maar, als die joden terugkomen... is niet alleen maar een voordeel. Het is heel vreselijk. He, dus als je dat leest, denk je, deze meneer De Neven, die deugde niet. Maar deze meneer De Neven heeft de hele oorlog... ...Joodse onderduikers verzorgd. Dus antisemitisme en goedkeuring van de deportaties... ...zijn twee heel verschillende dingen. Dat klinkt ons heel raar in de oren, maar dat is destijds helemaal niet zo vreemd. Kunnen we nu, nu, nu we uw boek ook hebben gelezen... ...het blijft natuurlijk een beladen term, is het altijd geweest... ...Wie hebben het werkelijk niet gewoest... ...maar mag je dat nu met recht wel zeggen? Ja, als je bedoelt met, met weten van de holocaust... dat je weet dat mensen bij aankomst worden gedood... dan is het antwoord nee, dat wist men niet, dat kon men zich niet eens voorstellen. En dat doet ertoe. Wij weten niets van hun lot. Historicus Bart van der Boom, hartelijk dank. Het boek is uh, uiteraard verkrijgbaar in de boekwinkel... en meer informatie ook op onze website degids.fm. Straks nog, Superman zet zijn tanden in een parketvloer... en de oorlog als theaterstuk. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1... Het NOS-journaal. In het gebied Bergermeer bij Alkmaar mag ondergronds gas worden opgeslagen. De Raad van State heeft bezwaren van onder meer de gemeente Bergen, Milieudefensie en particulieren van de hand gewezen. Die bezwaarmakers vinden dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar het risico van aardbevingen. En verder zijn ze bang voor geluidsoverlast en twijfelen ze aan de veiligheid van de aardgasputten. Een van de twee verdachten van de roofoverval op de Haagse juwelier Stratman is afgelopen nacht aangehouden. Hij werd op straat in de Schilderswijk in Den Haag gearresteerd. Het is de 19-jarige Zia Burukchou uit Den Haag. De andere verdachte is nog voortvluchtig. De Chinese dissident Chung Guangchung is weg uit de Amerikaanse ambassade in Peking. Hij is vrijwillig naar een ziekenhuis gebracht, maar die is herenigd met zijn familie. De blinde dissident zat zes dagen in de Amerikaanse ambassade in Peking. En een deel van de intensive care van het Universitair Medisch Centrum Groningen... is dicht door tekort aan personeel. Er zijn twee vacatures voor ICT-artsen en er zijn personeelsleden ziek. Het UMCG verwacht niet dat patiënten door die onderbezetting in problemen komen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn loopt het vast tussen Hoevelaak en Barneveld over 2 kilometer. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 3... Er zijn werkzaamheden bij Utrecht op de A28 richting Amersfoort. Tussen de Uithof en Den Dolder staat 2 kilometer. Dit is de gids.fm met Deborah Bleckenhorst. De wereldontvanger. Willem Frank de Noot. Vandaag ga je naar Duitsland. Ja, Duitsland is de zelfverklaarde kampioen van de duurzame energie. Je merkt al als je een uitstapje maakt over de grens. Overal zie je daar in de weilanden grote zonnepanelen staan. Uh, op, de, op de boerderijen, op de, de daken van particuliere huizen. Overal zie je die dingen. En dan heb je ook nog een heel woud aan windmolens. Vaak dat je uh, tegemoet ziet. Um, en... Uh, vorig jaar kondigde bondskanselier Angela Merkel ook nog eens een moratorium aan op kernenergie. En dat was naar aanleiding uh, van de ramp met de Japanse kerncentrale in Fukushima. We werden deshalb die bewust ehrgeizig, kurz bemessende tijd des moratoriums nutzen om de energiewende vooranzetreiben en wo immer mogelijk te beschleunigen we willen zo snel mogelijk het zeitalter der hernieuwbare energieën erreichen. Dat is ons ziel. Dat was de toespraak van Merkel in een Bondsdag. Dat was bijna een, of iets meer dan een jaar geleden. En ze liet toen ook direct zeven oudere van die kerncentrales niet te sluiten en ze kondigde een complete ausstieg aan. Een uitgang uit het kernenergietijdperk. In 2020 moeten alle Duitse kerncentrales worden gesloten. En een heuse energiewende, een omwenteling in de energievoorziening... moeten ervoor zorgen dat Duitsland in 2050 voor 80% op duurzame energie zal draaien. Klinkt heel mooi, zo'n wende, maar 2050 is natuurlijk nog wel wat ver weg. Hoe ver zijn ze dan inmiddels? Ja, wat je zegt, er is, er is een lange weg te gaan voordat die 80% is bereikt. En vorig jaar werd 20% van de Duitse stroom opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Dat is nu al pakweg zo'n vijf keer zoveel als hier in Nederland gebeurt. En dat was ook voor het eerst dat in Duitsland meer duurzame energie werd opgewekt aan kernenergie. En dan heb je het over een combinatie van, van windenergie, water en zonnekracht. En die Duitse zonnepanelen zijn ook beroemd, want daar zit nogal wat uh, overheidssubsidie op. Over. Daar zit subsidie op. Uh, die was, uh, dat was een subsidie met een gouden randje. Dat is wel wat versoberd. Uh, in april ook weer verder versoberd. Maar is misschien niet zo heel erg, want de zonnepanelen zijn veel goedkoper geworden. Ze worden nu massaal in, in China gemaakt. Er worden hele solarparken neergezet. En een van die solarparken was het laatst nog te zien in een reportage van een vandaag De actualiteit. Rubriek. Die reportage die ging over het grote verschil tussen de economische crisis in Frankrijk en de bloei in Duitsland. De problemen zijn misschien hetzelfde, maar de aanpak is anders. Net over de grens verliest Christian Meiser binnenkort zijn baan als mijnwerker. Steenkool is voorbij, dus is het tijd voor iets anders. Het is de grootste solarpark Europas. Wat denk je? Dat die toekomst begonnen had een Duitse mijnwerker. Hij verliest een baan uh, in die, in die kolenmijn. En nu gaat hij dan aan de slag bij dat grootste solarpark van Europa. En volgens hem is de toekomst begonnen. Dan neem ik aan Willem Frank dat die energiewende ook een eind moet maken aan, aan de vieze stroom uit de kolencentrales. Uiteindelijk is dat de bedoeling. Maar de komende tijd ziet het er juist naar uit dat de Duitsers meer steenkool en meer bruinkool zullen gebruiken om stroom te produceren. Momenteel wordt een kwart van de Duitse stroom opgewekt met bruinkool en bijna een vijfde met steenkool. En dat aandeel dat wordt de komende tijd groter. En dat is ook duidelijk als je Milieuminister Norbert Rödköne hoort. Zozeer ik voor die erneuerbare energien ben, ik ben de minister der Energiewende. Zo klar is, is dat dat een proces is. Niet van heute op morgen, maar in einer generatie. En daarom brauchen we fossiele krachtwerken, koolekraftwerken. Rödköne noemt zichzelf minister van Energiewende. Hij zegt dat hij heel erg voor die hernieuwbare energie is. Maar volgens hem is het duidelijk dat die overgang een proces is. En dat zal langere tijd duren. Daar gaat meer dan een generatie overheen. En daarom, zegt Rutgen, moet er een overbrugging zijn. We hebben die kolenenergiecentrales nodig, zegt hij. Nou, dat vertelde hij op een partijbijeenkomst in de hoedanigheid... als CDU-lijsttrekker in noord rijn Daar zijn binnenkort verkiezingen. En die deelstaat is dé leverancier van kolenstroom in Duitsland. Ja, goed, minder kerncentrales, meer kolencentrales. Voor nu dan natuurlijk, als overgang naar die wende. Maar dat betekent natuurlijk in de praktijk dan ook... dat er meer CO2 wordt uitgestoten. Vooral uh, bruinkool is vervuilend. Bij iedere ton bruinkool die wordt verstookt in een centrale... komt bijna een ton CO2 in de lucht terecht. Die verbranding van bruinkool is vies. En dat geldt ook voor de winning van die bruinkool. Uh, Rolf Peter Maier laat, uh, laat dat zien aan een cameraploeg van de ARD. Die Maier is tuinder. Hij leidt aan uh, leverkanker, net als zijn broer. En hij woont in de buurt van een uh, dagbouwmijn... waar bruinkool wordt gedolven durch die Staubbelastung hier ist das halt komplett dementsprechend hier, äh, dran. Wenn man die, die Flügel wegnimmt hier und hier einfach mal drüber wischt. Ja, das ist ein Wahnsinn, wie sich hier der Staub niederschlägt. Ja, die Meneer Meyer die veegt dan met zijn hand over de achteruit van zijn auto. Die auto die had hij gisteren nog gewassen. Maar er zit een hele dikke laag van het zwarte stof op... afkomstig van de kolenmijn. Volgens uh, milieuorganisatie Boend uh, veroorzaakt al dat fijnstof... in de regio gezondheidsklachten en een hoger overlijdensrisico. Heel cru is het ook dat in de oostelijke deelstaat Brandenburg... Uh, een, een schone energiecentrale zal moeten wijken... voor een nieuwe bruin kolenmijn. Die, uh, die schone energiecentrale is eigendom van Hagen-Rosch. Und die Begründung, dass die Braunkohle notwendig ist, weil noch nicht genug Ökostrom da ist, wird hier ad absurdum gedreht. Das heißt, der Ökostrom soll gehen, damit der Braunkohlestrom kommen kann, weil noch nicht genug Ökostrom existiert. Dat is een volledig verrukte situatie. Ja, dus vieze mijnen worden nu even uit de grond gestampt om uiteindelijk toch die weg vrij te maken voor uiteindelijk schone centrales. Het is wel een beetje vreemd. Ja, dat vindt die hagen ook. ook. Hij noemt het een idiote situatie. Het is absurd. Er wordt gezegd dat bruinkool is nodig omdat er nog niet genoeg duurzame stroom wordt opgewekt. En daarom moet uitgerekend zijn centrale met zonnepanelen en biogas plaatsmaken voor een dagbouwmijn. Ook complete dorpen moeten verdwijnen. Maar dit lijkt wel de toekomst in Duitsland.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 Skip the how you've been and get down to the more than friends at last.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 de grote hit van Train, die Amerikaanse band die een jaar of tien geleden ook al uit de bokkers, boksen kwam met uh, Drops of Jupiter. En dit was Drive-by. Vorige week hoorde u het verhaal van Helma Eeringveld. Ze zegt door het bedrijf Houtproducten Nederland... dat op internet over een showroom aan huis heet... voor 6200 euro te zijn opgelicht. De traprenovatie deugt niet, het parket ligt er slecht in. De plinten liggen los. Kortom, het is een treurige puinhoop. Ook volgens vloerdeskundige Aad van der Brugge. Vandaag hoort u deel 2 met een wel heel korte reactie van Mathilde Mulder. Zij is eigenaar van Houtproducten Nederland. Ofwel showroom aan huis. Oh, Superman. Nou, uh, mag ik dan hier beginnen bij bijvoorbeeld hier in de ligt hall, het hoekje? Deze hoek. De planten zitten gewoon los van de muur. Hier de aansluiting van het pakket op de drempel. Er zijn de twee planken in het midden die wel redelijk aansluiten, maar dan zitten daarnaast weer twee planken, wat totaal niet aansluit. We gaan even naar de trap, wat is daarmee aan de hand? Slodderig, gezaagd. Ze zijn te ruim. Ze hebben het ook allemaal bijgekit, maar goed zoals u ziet. We gaan even de trap op naar het halletje boven. Hebben ze daar een platte plint die niet eens vast ligt? Oh ja. Wat is hier in de kamer aan de hand? Dan komen we hier in de kamer en dan blijkt gewoon dat er een hele lange plank niet aansluit op het muurtje. Die plank is misschien wat 2,5-3 centimeter te kort. Die plank is te kort. Ik ben er heel verdrietig over dat het zo moest. Je geeft je, ja. Hoeveel geld heeft u in totaal uitgegeven aan de printen, het pakket. en een renovatie van die trap? Uh, dan zitten we toch snel aan een zes, euro. En dat maakt ons giga verdrietig. Oh, Aad van der Brugge, hij is pakketdeskundige, hij is voerdeskundige, Meneer Van der Brugge, losse plinten, lijkt me evident. Dat kan niet. Wat me ook opvalt, is dat bijvoorbeeld bij kleine muurtjes... twee stukjes plint zitten. Dat hoort dus absoluut niet. Want er staat gewoon plint dat je het in één keer kan doen. En dan die naad, die valt niet onder de verwarming, maar die valt net in het zicht. Voel je lelijk? Sowieso onvoldoende, want als ik kijk naar de, de keuken bijvoorbeeld... dan zie ik gewoon plint zitten wat helemaal niet aansluit. Gaan we naar boven, uh, naar het halletje. Om een hoekje heen wordt het afgetimmerd met latjes. De latjes zijn weer half safe gezaagd. Nou, als ik naar de, bij de latjes begin, is dat vreubelwerk. Ik, uh, ik heb een klein zoon uh, die ik denk dat hij het beter kan... Verdriet? Ja, verdriet. Zo kun je, zo kun je het noemen. Want voelt, we hebben... voelt, u zich ook, voelt u zich ook opgelicht? Ja. Bedonderd? Ja. ja. Oh Superman. We gaan naar de trap. Een houten trap die mevrouw heeft laten bekleden. Uh, u heeft het bekeken. Ja, nou ja, daar kan ik kort over zijn. Dat vind ik uh, uh, prutswerk. Ik zie zo een, de helft van de treden die niet mooi zijn ingezaagd die met allerlei kits en prutswerk aan elkaar zijn gebleven en dicht is gedaan. Dat hoort niet. Hoeveel geld zal het ongeveer kosten om het naar behoren te repareren? Nou ja, als we gaan kijken naar het, het, uh, de vloer... die zal dus opnieuw gelegd moeten worden. Het moet gemaakt worden door de mensen die het ook verkocht hebben aan mevrouw. Ja, maar die weigeren dat. Ik heb met ze gebeld. De nee. telefoon wordt erop gegooid. Ik heb met ze gemaild. Houtproducten Nederland, showroom aan huis. Als die, die houtproducten, hoe heet het, bedrijf... Houtproducten Nederland en Houd... ze doen zaken op internet, showroom aan huis. Nou, als dat bedrijf die herstel niet wil doen... dan zal mevrouw dus naar een ander toe moeten gaan. En weet u wat een ander zal zeggen? Mevrouw, hier begin ik niet aan. Ik ga de rommel van een ander niet opknappen. Dus u kunt twee dingen doen. Uh, u kunt bij mij niet nieuwe vloer bestellen. Want ik ga echt de rommel niet van een ander opknappen. En dan ben je weer die 6200 euro kwijt waar je mee begonnen nou, bent. Nou, exact. Ja, Als je het voor 6200 euro uh, gedaan zou kunnen krijgen. Hallo? Is anybody home? Dan ga je denk ik met zo'n bedrijf bellen. Wat gebeurt er dan? Bellen had helemaal geen zin. werd gewoon meteen weer weggedrukt. Het wordt niet opgenomen? Het wordt gewoon niet opgenomen. Hallo, Heeft u een boodschap voor Mathilde Mulder? Laat hem dan na de pieptoon achter. Alvast bedankt. Ik heb gemaild. Gaven ze u gelijk? Nou, ze vonden mij een het. Well, you don't know me. But I know you. Goedemorgen, Goedemorgen. Ik had u net gebeld op 0592, maar daar kreeg ik een bandje. U bent hetzelfde nummer, hetzelfde bedrijf, Houtproducten ja. Nederland. Ja, hoor, dat klopt. Bent u de baas MH Mulder? Ja. Ik bel u met het volgende. Ik werk voor de Vara Radio. Ja. En ik heb een klacht over uw bedrijf gekregen... van Helma Eringveld uit Hengelo, Gelderland. Het gaat over... Ja. Ik geloof dat ik een kleine hoor protesteren, klopt dat? Ja. En waarom belt u mij daarover? Ik ben... ik ben Superman en wij hebben een klacht gekregen over een vloer, over uh, printen, over de renovatie van een trap. Uw bedrijf uh -huh. heeft dat geleverd. Dus wij het... hebben de producten geleverd, ja. Dat ga ik niet met u verder bespreken, dus uh, ik beëindig het gesprek. U moest 6200 euro betalen, u heeft praktisch alles vooraf betaald. Hoe kun je zo dom zijn? U kent het bedrijf niet? Nee, we kennen het bedrijf niet, maar. Uh, doordat ze een paar keer hier waren geweest. Uh, hadden we toch zoiets van. Nou, goed, we, we, we, we hadden hun eerste vertrouwen in ieder geval wel. Toen kwamen nou, op basis waarvan? Daar ben ik altijd zo benieuwd naar. Was dat de kleur van de ogen? Het merk van de auto? U nee, kent was, ze niet? Het was de manier van het eerste moment overkomen. Het eerste moment overkomen vond ik hem ook wel een heel geschikt, geschikt iemand. En ja, en dat we het betaald hebben. Waar, eh, waarom was, moest u voor betaald worden? Waarom heeft u niet van tevoren gedacht: wat is het voor een bedrijf? Ik ga daar. Jullie zijn geen rijke mensen, jullie moeten echt sparen. Waarom oriënteer je je niet? Waarom vraag je niet aan mensen: kennen jullie houtproducten in Nederland? Kennen jullie showroom en huis? Ik wil geen zout in uw wonden storen, maar u, u, u, u kijkt niet eens of ze ergens bij aangesloten zijn. Nee, dat hebben we ook niet. Maar we hebben in eerste instantie hebben we een, nummer, een telefoonnummer van een, een, een florenbedrijf uit Doetinchem gebeld. Dat is één ding wat ik heel zeker weet. Heb gebeld. En ik kreeg hun toen aan de telefoon. Ja, en dan heb je zoiets van, nou ja, het zal wel goed zijn. Eigenlijk gezegd, en... Ik heb lokaal gebeld en via dat bedrijf ben ik doorgeschakeld naar Houtproducten Nederland Showroom en Huis. Ja, ik ja. Heb dat zo de... moet het gegaan. Ik heb gebeld met deze vraag. Ze ontkennen dat. Ja, achter, achteraf had ik het bedrijf beter moeten checken. Dat, dat wij zo naïef zijn geweest om, om te denken... Van dat we een bedrijf hier uit de buurt hadden eigenlijk. Wilt u eens even met houtproducten in Nederland? Met showroom aan huis. Ja, nou. hebben we hebben het telefoonnummer bij de hand? En deze mevrouw heet, die ik ga bellen, Mathilde Mulder. Hallo, Mathilde Mulder. Mevrouw Mulder, u spreekt met Van der Brugge. Goedemiddag. Hallo. Ik ben momenteel in Hengelo bij een familie Eringbel. Met, met Van der Brugge spreekt u. Ja? Ik ben als deskundige gevraagd om vandaag hier aanwezig te zijn. En als het ah. goed is, heeft u ook een ootnodiging gehad? Daar ga ik met u niet op in. Mathilde Mulder van Houtproducten Nederland, showroom aan huis, zo opereren ze op internet. De familie Eringveld is dus 6200 euro kwijt door het prutswerk van haar bedrijf. Opgelicht en bedonderd, zegt Helma Eringveld. Het bedrijf, showroom aan huis, is dus niet aangesloten bij een brancheorganisatie en ook niet bij de geschillencommissie. U bent gewaarschuwd. Van Elin Jewel. De de avond van de dode herdenking spelen er in verschillende theaters in het land voorstellingen die over de Tweede Wereldoorlog gaan. Verslaggever Botte Bot jij weet daar meer van. Ja, dat is onder de noemer Theater naar de Dam, twee jaar geleden begonnen in, uh, in Amsterdam. En dat slaat heel goed aan. Steeds meer theaters en gezelschappen doen daarom mee. Dat is dan uh, dus meteen om half negen diezelfde avond overal in alle theaters. Um, en uh, een voorbeeld van die voorstelling is uh, bijvoorbeeld wat uh, Hans Tissen en Fede Janssen... met hun voorstelling Lachen in het Donker doen. Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom bij het onderduikcamera Lachen in het Donker. Wij hopen nog wat donkere en sombere tijden vol met liedjes ja. en sketches, al onder andere Wim Ibo. Snippestad, Louwendi, Johnny and Joe, Vince en nog vele, vele, vele andere. andere. Lach iedere dag, want lachen ja, is, is gezond. gezond. Een reisje met de trein. Ja. Dus crue, <laughs> ja, dat ja, het is wel wat cru, Ja, een beetje cru. Ja, zijn muzikale uh, voorstellingen over het illegale onderduikcabaret tijdens de Duitse bezettingen. En uh, ja, zij zoeken echt duidelijk wel een rand op. Het is uh, een, voor, een van de voorstellingen die de initiatiefnemers en theatermakers... Jair Stranders en Bo Tarnskeen op het programma van Theater naar de Dam hebben staan. En ik vroeg hen of ze ook nog lang hadden nagedacht... over het programmeren van cabaret na de dodenherdenking. Nee. Oh... Geen seconde. Nee, dat is inderdaad... Uh... Maar ja. is dan, dan, dan staat er op het podium iemand met een jodester opgenaaid en die zingt, uh, ja, een reisje met de trein, trein, trein. Uh, nou ja, ik, ik, ik, gaat hij dat doen? Ja. <laughs> Oké, okay. dat lijkt mij lezen leuk. Ja, ja nee, pr prima idee. Ja. Het onderduikcabaret, dat, uh, dat is wel iets heel spannends, Want in, in de Tweede Wereldoorlog waren een aantal plekken waar je stiekem naartoe ging. Waar illegale voorstellingen werden gespeeld. Cabaret van dit soort. En waar je dan ook het publiek handschoenen kreeg. Waarmee ze konden klappen. Zodat ja? ze zodat, zodat ja. niet verraden ja. werden waar, waar je dan zat. Omdat Precies. je natuurlijk stil moest zijn voor buren. Etcetera. En dan kon maar, je toch applaudisseren. Ja. ja, maar voor de duidelijkheid. In Westerbork was er ook gewoon cabaret. Dat was amusement. Uh, Johnny en Jones uh, hebben daar. En die zijn, dan mochten Westerbork uit om plaat op te nemen. Ja. Ik bedoel, dat, dat vergeten mensen soms. Maar... Uh, uh, dat soort dingen gebeurde ook in de oorlog. En dit repertoire dat wij spelen is ook repertoire uit die tijd. Waarom is theater de geëigende plek om na de dam iets te doen? Na de doden denk ik. Omdat mensen op één plek samenkomen om naar een voorstelling te kijken... die op dat moment gemaakt wordt door makers die nu leven... en zich verhouden tot de Tweede Wereldoorlog vanuit hun karakter, persoonlijkheid, achtergrond. Dus uh, je, ziet, je ziet niet iets ingeblikt wat in de koelkast kan bewaard worden... zoals een film, maar iets wat ook deze tijd ademt. En het, het mooie is de dubbele beweging van eerst samen zijn... op de dam bijvoorbeeld of bij de dokwerker om twee minuten stil te zijn. Vervolgens loop je naar een theater, kom je weer samen... om die twee minuten stilte uh, te verdiepen, concreet te maken... een verhaal te zien. Wij hopen echt een nieuw gebruik te creëren... En... Ja, toch iets unieks in Nederland. Dat een land samenkomt in de theaters. Ja, dat lijkt ons echt prachtig. Ja, de initiatiefnemers en theatermakers... jij, ja, hier en en boot daar in dus... van theater naar de Dam. Ja, dit gaat dan echt puur over dat cabaret. En of het kan, ja of nee. Maar is het alleen maar uh, cabaret? Of zit er ook nog meer bij? Nee, dus, uh, dit is inderdaad wel... Een, dit is echt het cabaret waar we het net over hadden. Maar een van de voorstellingen is bijvoorbeeld... ik ben er nog van theatermaakster en oud-nieuwslezeres Debbie Petter. Dat is een heel ander soort voorstelling. En in die lijn zitten de meesten een beetje. Zij vertelt het verhaal van haar moeder... die als Joods kind is gered uit de Joodse Schouwburg in Amsterdam... Ze stond, die stond toen op het punt om getrans, op transport te worden gesteld naar Sobibor. En de moeder van Debbie is toen ondergedoken... maar ze heeft wel al haar broers en haar vader heeft nooit meer teruggezien. De voorstelling die Debbie over dat verhaal maakte... is het verhaal van haarzelf en van haar moeder. En dat is begonnen met Steven Spielberg, vertelt Debbie. Als kind heb ik uh, veel aan mijn moeder gevraagd, geprobeerd te vragen. Ik was lastig voor haar, want zij wilde niet praten. Ik probeerde het toch, iedere keer weer. En ik kreeg op een gegeven moment wel een heel veel puzzelstukjes bij elkaar. Ik wist dat er iets verschrikkelijks was gebeurd in de oorlog. Dat haar familie verdwenen was. Maar ze zei altijd, als ik dan vroeg, maar hoe dan, waar dan? Dan zei ze, nou, dat vertel ik nog wel eens later. Nou ja, ik was natuurlijk niet gek. Ik had ook geschiedenis uh, op de middelbare school. Dus uh, ik begreep het wel, weet ja, je wel. Ja. Maar toen in 1997 Steven Spielberg kwam met zijn project... Hè, dat hij alle getuigenissen van Joodse overlevenden van de Holocaust... wereldwijd alsnog probeerde vast te leggen. Een goede vriendin van ons... het lukte om mijn moeder daarvoor te interviewen. Die vriendin was toevallig interviewster voor dat project in Nederland. Toen heeft mijn moeder haar hele verhaal verteld. Ze dacht, dan doe ik het één keer, dan hoef ik het daarna nooit meer te doen. Dan weten de kinderen en de kleinkinderen, daar ben ik er mooi van af. Met mijn kinderen heb ik er nooit over kunnen spreken. Nu staat het op band. En als ze het willen weten, dan, eh, dan kunnen ze mij dus nu zien en horen. Maar eh, ze moest natuurlijk wel dat interview een keer terugkijken en terugluisteren. En dat heeft ze samen met die vriendin en met mij gedaan... En toen pas drong tot haar door... toen ze zichzelf dit verhaal hoorde vertellen... wat er met haar gebeurd was. Dat had ze al die tijd helemaal weggestopt. En daarna ging het niet zo goed met haar. En toen hebben we het daarover gehad... dat ze zo down was en verdrietig en akelig. En toen, ze hebben, toen hebben wij als kinderen gezegd... waarom ga je niet alsnog in therapie... En daardoor is het gekomen. Toen is zij in therapie gegaan. En dat was zo goed voor haar dat ze, uh, nou, ik denk een jaar, anderhalf jaar daarna heel goed kon praten. Toen heeft ze het verhaal helemaal verteld, alsnog. En nu heeft dat verhaal opgetekend in, uh, in een boek. En uiteindelijk heeft het uitgemond in een theatermonoloog. Ik zie vrachtwagens waarin mensen zijn die weg moeten. Sommigen kende ik van gezicht. Groet ik als ik ze tegenkwam. Ik heb ze mijn naam horen zeggen. Ik hoorde ze lachen. Toen dit boekje er was, kwam Thomas Verbocht naar me toe. De schrijver, toneelschrijver, regisseur ook. En die zei, hier moeten we iets moois mee gaan doen. Alleen uh, wilden wij eigenlijk allebei dat er een laag aan toegevoegd werd. Namelijk de laag van de tweede generatie. Het verhaal is er al. Het verhaal van het meisje dat mijn moeder was in de oorlog. Maar de tweede generatie... waar ik natuurlijk zelf toe behoor... die loopt er nog behoorlijk mee rond te sjouwen... merkte ik gaandeweg... toen ik met het boekje bezig was... en naar aanleiding daarvan ook wel lezingen ging houden... samen met mijn moeder. En die, die laag maakte, denk ik... af, rond. Ja... Ja, en Debbie Petter bedoelt daarmee dus het verhaal van die tweede generatie. Van wie de ouders soms niet over de oorlog willen praten... maar die als kind wel voelen dat er iets aan de hand is. En in haar geval een moeder met schuldgevoel en schaamte... over dat ze er nog was, als enige. Debbie Petter speelt dus uh, Ik Ben Er Nog. Dat doet ze in Naaldwijk, maar waar zijn de andere voorstellingen? Ja, sowieso in Amsterdam, maar uh, waar het uh, met het Theater naar de Dam is begonnen. En daar speelt bijvoorbeeld de cast van de musical Soldaat van de Oranje... een aantal scènes uit, uh, uit hun show. En uh, verder zijn er voorstellingen... in. Bijvoorbeeld Rotterdam, Maastricht en Haarlem. En op onze site, degids.vm, staat een linkje naar het programma. Botte Jellema. Laat ik u achter nog met, uh, met één kijktip eigenlijk maar. Ja, je moet er natuurlijk wel op uh, geabonneerd zijn. Maar via Eredivisie Live valt alvast de kampioenswedstrijd van Ajax natuurlijk te zien. Voor de liefhebber, zeg maar. Straks lunch met Kielene Plag. En het Mediaforum natuurlijk. En daarin Wouken van Scherburg en Catherine Kel. Onder meer over het optreden van John Neerdam gisteren in Pauw en Witteman. En we bellen even met NRC om te vragen hoe het staat met alle tekeningen. Als eerbetoon aan Martin Toner. Straks dus. Surf naar gids.fm. Tot morgen. Vrijheid geef je door. Op Bevrijdingsdag zaterdag van 7 tot 10. De betekenis van vrijheid.